8 uur, Herman Vriend met het NOS Journaal. Minister Kamp heeft met werkgevers en vakbonden overeenstemming bereikt... over het verhogen van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Kamp zei op een persconferentie dat er nadere afspraken zijn gemaakt... om de overgang van werk naar pensioen makkelijker te maken. Zo worden de mogelijkheden verruimd om te sparen... waardoor mensen in sommige gevallen toch met 65 jaar kunnen stoppen met werken abfa -Kabo en FNV-bondgenoten vinden de toezeggingen onvoldoende. De bonden blijven tegen het pensioenakkoord. Kamp biedt geen oplossing voor mensen die op hun 65ste willen stoppen... zeggen ze in een gezamenlijke verklaring. Turkije heeft zijn relaties met Israël verder op scherp gezet. Premier Erdogan zei in een toespraak voor de Arabische Liga... dat erkenning van de Palestijnse staat geen optie is, maar een verplichting... De Palestijnen dreigen eenzijdig een eigen staat uit te roepen. Israël en de Verenigde Staten verzetten zich daartegen. En ook Nederland wil dat de Palestijnen hun doel via onderhandelingen nastreven. Mogelijk brengen de Palestijnen de kwestie later deze maand in stemming bij de VN. Vorig jaar enterde de Israëlische commando's een hulpconvooi dat op weg was naar de Gazastrook, En daarbij kwamen negen Turkse activisten om het leven. De relatie tussen Turkije en Israël is sindsdien ernstig verslechterd. Radiozender Q Music houdt een spontane actie voor KWF-kankerbestrijding. Afgelopen weekend werden 500 collectebussen van KWF in Den Haag opengebroken en het geld gestolen. Vanmiddag besloot DJ Jeroen van Inkel een actie op te zetten om het gestolen geld te vervangen. Hij zegt dat hij pas stopt met de uitzending als er 60.000 euro binnen is. Dat is een schatting van het bedrag dat werd buitgemaakt bij de diefstal. Rond half acht vanavond was er bijna 40.000 euro binnen.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 Ja, dat klinkt opmerkelijk, toch? Nou, hoe dat allemaal zit, dat horen we zo. En ja hoor, daar was opeens weer een plan voor een heropvoedingscampus... voor ontspoorde jongeren. Dit keer kwam het van stadsdeelvoorzitter Badoet van Amsterdam... Bij een heropvoedingskamp denken we meteen terug aan de mislukte Glen School in Wezep. Want daar ook werd gewerkt aan het heropvoeden van probleemjongeren. Maar misschien weet u het nog, het werd geen succes. De school raakte in opspraak doordat er hardhandig werd opgetreden. Nou, te gast, Silly Dilouroo, sorry, goedenavond. Goedenavond. Ik had het nou juist zo opgeschreven dat ik het goed zou zeggen. <laughs> Dilouroo. Dat gebeurt vaker. Uh, u heeft daar vijf jaar gewerkt op die, uh, die Glenn School. U was uh, leraar en ook leidinggevende. Dat klopt. Die, uh, die school bestaat niet meer, nu. Um, is er dit nieuwe plan? Weer voor zo'n soort heropvoedingskamp? Wat dacht u toen, toen, toen u dat hoorde? Um... Ja, ik ik wil graag de stukken even lezen, want ik kwam net terug van vakantie. Ja. En uh, toen ik het las, uh, dacht ik van, nou, het is een goed initiatief. Alleen twee dingen. Ik heb twee, daar gelijk bij twee vragen. En, uh, hoe zit het programma in, in elkaar en de methodiek? En uh, ik hoop dat ze goed personeel aannemen. Ja, en dat zegt u vast niet zonder reden. Nee, dat klopt. Uh, uh, ik heb toen uh, bij School, heb ik echt een prachtige tijd meegemaakt. En volgens mij werkte het programma ook goed. Uh, alleen uh, de uitvoering en uh, uh, de methodiek had nog wel wat vraagtekens. Ja, daar krijgen we het zo nog over. Ja. Dat plan hè, van Badoet in Amsterdam, van de stad Zil um, Die zegt, er zijn uh, jongeren die uh, gedetineerd zijn... en die het laatste deel van hun straf uit kunnen zitten op deze campus. Ja. Uh, ze kunnen dan naar school of werken en wij gaan ze heropvoeden. In de kern vindt u dat een goed idee. Ja, maar daar heb je wel wat meer maanden voor nodig. Dan? Um, ja, Wat ik hier lees is... een, uh, Kijk, wij, wij hebben, wij, onze programma bestond uit 18 maanden minimaal. Mm -hmm. Want we hebben het over gedragsverandering. Dus ik weet niet hoe meneer Badoet uh, dit in een paar maanden wil realiseren. Dus daar heb ik wel mijn vraagtekens bij. En daar zou ik ook heel graag met hem over willen discussiëren. Ja, want u voelt zich wel begaan bij deze materie. U zou inderdaad met hem willen discussiëren over Ja, zeker. Ja. ja, want ik heb echt uh, met veel plezier en echt... Uh, uh, ja, dat was echt mijn, mijn doel om, om die jongens te helpen. Uh, ze komen van de straat, ze krijgen geen middelen. En ik heb ze echt wel zien uh, groeien daar. Echt van jongens tot, tot mannen of heren. Alleen hm. uh, ik heb daar wel mijn vraagtekens uh, bij. Bij de methode die op Lem Mills werd toegepast. Uh, ja, dat klopt. Ja. En, uh, maar ook bij deze methode heb ik wel wat vraagtekens. En die zou ik graag wel met, met hem daarover willen... Uh, uh, ja, spreken. spreken ja, ja. Ja. Want het grote verschil natuurlijk met Glen Mills is dat daar niet zozeer gedetineerden zaten, maar meer uh, probleemjongeren die problemen hadden veroorzaakt. Die ook in, in groepen, in bendes opereerden. Dat klopt. En dat de Glen Mills ervan uitging dat je, als je die nou met elkaar in een groep zet, dat ze elkaar als het ware heropvoeden. Dat klopt. En in dit geval wordt er gezegd: nee. Er komt een heel team. Er komen uh, psychologen, de reclassering, uh, schuldhulpverleners. We gaan echt met, met professionals aan de slag. Mm -hmm. Is dat beter? Want u heeft dus geleerd, hè, van de aanpak van Glen Mills. Ja, ik weet niet. Ik kan niet zeggen of dat beter is. Uh, kijk, de, de problemen, deels van de problemen werden op de Glen Mills School door onze trajectbegeleiders opgelost. Uh, dus dat werd gedaan. Uh, we werkten niet met psychologen, want dat geloofden we niet in. Uh, want het ging om gedragsverandering. Uh, en nogmaals, ik ben heel benieuwd hoe uh, de heer Badoet dat in een paar maanden wil realiseren. Ja, maar gedragsverandering en psychologen klinkt mij redelijk uh, lineair, want die werken daar meestal aan. Ja, alleen de jongens moeten daar wel in geloven. En uh, als ze daar niet in geloven, dus je hebt niet de wil of niet de acceptatie, zou je nooit gedragsverandering kunnen uh, realiseren. Uiteindelijk gaat het erom dat die jongeren zelf willen veranderen. Ja, juist. Maar uh, Glenn Mills is natuurlijk op een hele negatieve manier in de publiciteit gekomen, mm -hmm. is ook niet voor niks gesloten. Mm -hmm. Er zijn hele zwartboeken over verschenen, omdat die jongeren ook door de leidinggevende uh, ja, hardhandig werden gecorrigeerd, om mm het -hmm. maar zo te zeggen. Ja. Kijk, dat handhandige, um, daar ben ik helemaal niet uh, tegen. Alleen uh, twee dingen, volgens mij moet het geaccepteerd worden in de Nederlandse maatschappij. Dus er moeten met een aantal instanties daarover gesproken worden. Mm -hmm. Dat is in mijn ogen te weinig gedaan. Uh, of weinig gebeurd. En ten tweede, je moet goed personeel aannemen... Uh, die de methodiek begrijpen en die het goed kunnen toepassen. En als dat gebeurt, dan zie ik daar een succesvol uh, formule. Uh, en beide waren daar, zaten daar ogen en haken aan. En daar, dat is de reden waarom het niet succesvol is. Uh... Want wat moet je kunnen welke grens moet je als het ware kunnen uh, zoeken en dus ook respecteren... Mm -hmm. die niet is gerespecteerd daar op de Glem-Millschool? Dat is een hele goede vraag. Uh, ik denk ten eerste dat er instanties zijn die niet ingelicht zijn... over de manier uh, waarop wij de jongens opvoeden, nee. of heropvoeden. En daar gaat het dan al uh, mis... Ja, want u zegt, uh, nou, ik ben daar helemaal niet op tegen. Het gebruik van hardhandig uh, optreden, als het ware. Mm -hmm. uh, hoe ver mag u daarin gaan, in uw visie? Nou ja, in mijn visie is uh, dat de laatste redmiddel is... om iemand vast te pakken en zijn aandacht terug te krijgen. Dat is in mijn ogen uh, acceptabel. En als dat pijn doet, sterker nog, als dat blauwe plekken oplevert? Nou, dat vind ik te ver gaan. Ja. Ik, ik bedoel, het, uh, pijn uh, doen dan... In iemand bewust pijn doen, dat gaat met te ver. Nou, bent u zelf vijf jaar, uh, na vijf jaar weggegaan bij Glimmils... Ja. omdat u zich niet kon vinden in de methode. Dat klopt. Wat was voor u dan de druppel? Nou, ik heb toen, uh, omdat ik een opleiding was om leidinggevende te worden, heb ik een hbo-studie gedaan. Mm -hmm. En dat was een managementopleiding. En daar heb ik een, uh, een plan geschreven, uh, dus eerst een probleemstelling uh, vastgesteld, dat er een, uh, de visie van de methodiek niet werd uitgevoerd. Ja. Ja, maar dat, maak dat eens concreet de visie van de methodiek. Nou, dat, dat, wat is die methodiek? Methodiek wil zeggen dat nee, je. Nee, dus... dat snap ik. Maar wat was inhoudelijk de methodiek? Hoe gingen jullie te werk? Uh, wat eigenlijk, ik zal eerst beginnen, de, de, de, wat u al verteld heeft, door groepsdruk, door, eigen, door, door de studenten ja. moet de student zelf uh, de gedragsverandering veranderen. Ja. Alleen wat, wat in mijn ogen gebeurde is dat er een aantal medewerkers waren, of misschien ook wel studenten, die individueel studenten gingen heropvoeden. En dat is niet de methodiek. En dat is de reden waarom ik heb gezegd, dat is, er is een visie... en die moeten we gezamenlijk uitvoeren en daar ook over praten. En niet individuele uh, uh, ja, uh, methodieken gaan verzinnen. Nee, we moeten echt dan achter de methode staan die we hebben Juist. bedacht. Ja, dat vind ik wel. Um, die jongeren die in Glenmill zaten... Um, die zeggen zelf dat ze beschadigd zijn hè, door de manier waarop ze behandeld zijn... en ja. dat ze uh, zelfs na hun vertrek niet meer normaal kunnen functioneren... Mm -hmm. um, in een uitzending van Netwerk wordt de aandacht aan besteed een fragment eruit. Nou ja, ik uh, woon een opleiding doen ondernemer-manager. Maar uh, op een duur dat lukte het gewoon niet meer. Ik werd gewoon bang voor groepen. En het was, het was gewoon heel anders. Het was niet wat je gewend was. Kijk, je wordt anderhalf jaar... Word je gewoon op een uh, dictatuur, een propaganda, wordt je gewoon gemaakt. Dit zijn de negen basisgedragsnormen van de Clermail Als ik dan naar de derde regel kijk... Niemand heeft een recht een ander pijn te doen. Nou, dan uh, begin ik wel te lachen. Ja, een fragment uit 2008, want inmiddels is uw school gesloten. Mm -hmm. Zijn er nou ook dingen uh, die u gedaan heeft... waarvan u denkt, ja, dat had ik, daar schaam ik me eigenlijk voor nu? Ja, nou, ik kan me wel uh, eens uh, uh, fragmenten naar voren halen... dat het mij persoonlijk raakte. En als het persoonlijk iets raakt, dan doe je iets in emotie. En uh, dat is wel een ding waar ik uh, uh, wel spijt van heb. Nou, geen spijt, maar waar ik wel van geleerd heb. En wat, wat gebeurde er dan? En nou, dat ze, uh, ik, uh, een jongen die niet op de school hoorde, en dat gebeurde ook wel eens... Uh, die wilde niet schakelen. En uh, die heb ik wel eens hardhandig uh, tegen een kast aangedrukt. Uh, en eigenlijk te hardhandig, volgens uw eigen wel. norm. Vind ik wel, ja. U zegt, uh, met meneer Badoet, die dus nu in Amsterdam een plan heeft... Hè, voor een heropvoedingskamp, zou ik eigenlijk wel om de tafel willen. Mm -hmm. Want ik wil hem wel vertellen wat mijn gedachten zijn. Mm -hmm. Wat zou u hem adviseren? Want u zegt, hij moet goed nadenken over de mensen die hij in dienst neemt. Mm -hmm. En wie zouden dat dan moeten zijn? Nou ja, kijk, uh, hij heeft een doelgroep, neem ik aan. en Een doelgroep waar hij zich op richt. Uh, daar hoort een voorselectie van personeel bij. Mm -hmm. En die selectie, die voorselectie, moet hij gewoon heel goed uh, uh, door professionals laten doen. Ja, maar goed, als we het kunnen concretiseren. Want het komt dan hè, in Amsterdam, Slotervaart, lastige jongetjes. U mm -hmm. kent ze vast. Mm -hmm. <laughs> uh, wat in uw ideale wereld zouden dat voor mensen moeten zijn? Aan wat voor eisen zouden die moeten voldoen? Oh, dat is... <laughs> Ja, dat is wel heel moeilijk om dat nu, zeg maar, uh, uh, zo op papier of zo, zo op ja, te noemen. Ja, maar wat voor mannen moeten dat zijn die daar zitten? Uh, ja, in mijn ogen, uh, volwassen mannen. Of vrouwen? Of vrouwen, of vrouwen want uh, ze moeten ook weer terug naar de maatschappij. Uh, dus daar moeten ze ook mee leren omgaan. Mm -hmm. uh, die professioneel hun werk kunnen doen. En dat wil zeggen dat ze opgeleid zijn uh, in deze doelgroep. En dat ze daar ook mee in praktijk of weg mee kunnen. En uh, dat vind ik het allerbelangrijkste Ja. Totaal. Maar wat is er, wat u heeft meegemaakt op Glenn Mills... Mm -hmm. behalve dan dat je met z'n allen achter een bepaalde methode moet staan... dat je niet in je eentje een beetje moet gaan freewheelen... maar mm. dat je met z'n allen hetzelfde doet. Mm -hmm. Wat is nu uw advies aan ze? Wat, welke grens moeten zij nooit meer gaan overschrijden? Uh, dat zal de grens zijn uh, dat je iemand beschadigt. Dat, zal, dat, zal, dat wens ik niemand toe. Nee. Want als en... je iemand beschadigt, dan... Uh, raak je de plank mis? En hoe weet je dat? Ik bedoel, waar, waar is dat, heeft dat dan alleen maar te maken met die fysieke, dat vasthouden van mensen? Of heeft dat ook te maken met de manier waarop je ze benadert, psychologisch? Ja, ik denk beide. Ik uh, behandel ze als uh, mensen. Dat is mijn uh, visie. Ja. Dus de normen en waarden die je in de maatschappij toepast... Past die, past die ook toe aan de jongens. Want het zijn gewoon hele normale jongens... die ja. gewoon uh, even wat hulp nodig hebben. En heeft u het gevoel, want uiteindelijk bleek uit alle cijfers bij Glenn Mills... dat die, he, het recidieve even hoog was. Het, was gewoon geen, het is eigenlijk een mislukking geworden. Mm -hmm. um, zou het kunnen dat uh, een andere aanpak uiteindelijk... inderdaad beter had gewerkt, denkt u? Nou ja, kijk, uh, dat is ook een van de dingen wat mij oproept. Uh, het, het mooiste zou zijn dat je dit allemaal kunt, kunt voorkomen. He, dus steek het geld in, in uh, dat die jongens in de gevangenis, uh, niet in de gevangenis komen. Dat zou het allermooiste zijn. Uh, want als je al zo ver bent, ben je eigenlijk al uh, uh, te ver. En dan is het veel moeilijker om gedragsverandering toe te passen. Ja. Ik kan ze beter aan de voordeur zeg maar. uh, aanpakken of ondersteuning geven. Ja, preventie. Juist. Ja. En dat, dat is wel een van de dingen wat bij mij oproept. Stel, er komt een vacature. Meneer Badoet is op zoek naar, ja. uh, naar uh, mensen die daar willen werken. Ja. U heeft ooit gekozen voor dat vak. Ja, ik was uh, echt uh, met volle passie zat ik daar. En, uh, uh, ik ben nu coach van een eredivisie eredivisieploeg. Uh, nogmaals nog steeds een coach. Van een voetbalclub? Ja, een club. en uh, uh, Daar ben je ook met jongens bezig om een team te vormen. Mm -hmm. Ik zou het wel willen, maar dan alleen in de sport. Uh, Niet dus, meer gewoon in, in een nee, opvoedingskamp? Nee, nee, nee. Ik wil ze dan graag met, in, door middel van sport. Uh, wil ik ze dan wel weer uh, gaan helpen. En waar komt dat vandaan, dat u zo graag de jongeren wil helpen? Uh, omdat ik zelf ook van de straat kom. Uh, dat is een, de, een van de redenen wat ik om me heen heb gezien gebeuren. Uh, dat zijn allemaal hele goede jongens uh, die alleen wat meer middelen nodig hebben ja. of, wat, of uit de omgeving moeten worden gehaald. Zegt u daarmee, ik had eigenlijk ook best op Glenn Mills terecht kunnen komen of in dit nieuwe opvoedingscentrum. <laughs> dat was heel grappig, want toen ik daar kwam werken dachten de studenten dat ik uh, daar kwam om, uh, uh, om heropvoed uh, gevoed te worden. Ja, maar dus... toen was u opeens een van de leraren. Ja, juist. <laughs> Goed, um, nou misschien kunt u meneer Badou bellen en zeggen ik, uh, ik wil wel eens even met u uh, van gedachten wisselen. Ik hoop dat hij mij belt. Ja, nou, we wachten het <laughs> af. Laat het ons weten als het uh, gebeurt. Hartelijk doen. dank in Elfo voor uw komst. Graag gedaan. Ik sprak met Silly uh, Dilouro, oud-leraar en leidinggevende... dus op de Glen School in Wezep. Dank. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margriet Reintjes. Morgen demonstreren advocaten, notarissen en deurwaarders in Den Haag... tegen de plannen van het kabinet om de kosten van de rechtbank te verhogen. Nou, tegenover mij zit Leonie Snijder. Ze is geruchtsdeurwaarder en uh, ook zij staat morgen daar op het plein. Jazeker, goedenavond. Heeft u een, uh, een groot spandoek geschilderd al? Uh, nou, dat niet helemaal. Ik heb wel een persbericht geschreven en die heeft het ANP opgepakt. En uh, vandaar dat ik hier vanavond in twee dingen zit. Hartstikke leuk. Dankjewel ja, voor de uitnodiging. Ja. Nou, heel goed. Uh, want wij willen natuurlijk begrijpen waarom deurwaarders nou naar Den Haag gaan. Omdat de kosten van de rechtbank ja. verhoogd worden. Leg uit. Ja. Wat hebben jullie nou met griffiekosten te maken? Nou, dat is een hele goede vraag. Uh, op het moment dat wij voor bedrijven naar de rechter gaan... die hun vorderingen niet betaald krijgen... dan moet je zo zien dat 90% wordt daar gewoon van, van toegewezen... zonder dat de tegenpartij, dus degene die de schulden heeft, daarop reageert. Uh, terwijl wel die kosten van de rechtbank worden doorbelast... aan degene die de schulden heeft. Dus wat ja, wij... heel even beginnen bij begin. Ik, ja? uh, ik uh, doe een aankoop bij, okay. ik noem maar wat, uh, de Weekamp of de Otto of whatever. Ja. Ik betaal niet ja. als cliënt of als klant... Uh, en de WKAM zegt, ik wil dat geld terug, benadert u. En u gaat dan naar de rechtbank om dat geld van mij terug te vorderen? Hoe zit dat? In eerste instantie gaan wij als incassobureau aan de slag en dan proberen we met aanmaningen uh, telefonisch contact tegenwoordig ook sms en accept e-mail en dat soort dingen ja. allemaal in ieder geval betaling of een reactie los te krijgen en dan kunnen ze ook in delen betalen en eigenlijk als we daar helemaal vast zitten dan gaan we terug naar de opdrachtgever dus nou ja, naar de weekkamp of de tandarts of net wie voor wie je de inning doet ja van goh we zitten hier helemaal vast uh, de volgende stap zou zijn dat we naar de rechter gaan om een uh, veroordelend vonnis te vragen en wil je dat en dit zijn globaal de kosten die we daarvoor moeten maken. Ja, en dan zegt dus zo'n opdrachtgever aan u... ja, dat willen we, want het is een flink bedrag. Die mevrouw ja. heeft een bank besteld. En uh, dat is hartstikke geld. Dus dat willen we. Ja. Dus dan zegt de rechtbank, inderdaad, um, die geeft een fondus... en dan kunt u met dat fondus naar mij toe, naar mijn huis. Ja, als u die bank heeft besteld en niet betaald heeft en dan uiteindelijk heeft de rechter gezegd van nou ja, die mevrouw moet dat gewoon betalen, dan komt de deurwaarder inderdaad weer, weer langs om te zeggen dat dat voldaan moet worden. En die hoge kosten van de rechtbank, die worden dus op die mevrouw, op die consument verhaald. Dus wij zien die schuldenproblematiek in Nederland alleen maar toenemen. Ja. Dat is één kant. Uh, ja, van precies, het want de kosten van die uh, rechtbank, die griffiekosten, die gaan omhoog en die moet ik er dus extra bij betalen. Die als betaalt de plant. consument, ja. Oké, okay. um, Meneer Brennickmeijer is de nationale ombudsman hè, in Nederland. En um, die zei het volgende in het NOS-journaal... toen die plannen van het kabinet bekend werden. Een hoger griffierecht kun je je best wel voorstellen. Maar als het twintig keer of meer hoger wordt... en uh, je hebt over hele substantiële bedragen uh, van duizend van euro of meer... ja dan vormt dat een hele ernstige hindernis voor de burger. Ja, Ziet u dat ook zo? Is inderdaad het feit dat die kosten omhoog gaan uiteindelijk voor de burger een, een gevaar? Nou, uiteindelijk uh, moet het recht wel betaalbaar blijven. We, we leven in een rechtsstaat, als je dat heel ideologisch zou verwoorden. Mm -hmm. En dan moet je wel je recht kunnen halen. En wat we nu... Wij werken heel veel voor MKB. En wat je daarbij moet voorstellen... Midden een klein bedrijf? Ja. En, en als dan bijvoorbeeld een, een ZZP'er een, een nota niet betaald krijgt van een opdrachtgever... en hij moet daar uh, echt enorme bedragen voor gaan neertellen... en in, in bepaalde gevallen is het gewoon afgelopen jaar drie keer verhoogd tot 200 procent aan toe... Nou, ja, ik, we zien verdere verhoging ook nog wel komen. Dan wordt het straks zo onbetaalbaar dat iemand ja, niet meer achter zijn geld aan kan op, op een normale manier. En, en dat lijkt me toch niet de bedoeling in Nederland. Want waarom kan hij niet meer achter zijn geld aan? Want hij heeft toch nog steeds recht op dat geld? Je hebt nog steeds recht op dat geld. Alleen dan worden de kosten zo hoog. En uiteindelijk, als we het niet kunnen verhalen bij degene die de schulden heeft, dan loopt de opdrachtgever daar wel een risico voor om uiteindelijk een rekening daarvoor te krijgen. Want die moet het dan betalen. Precies. Oké. Okay. Dus als ik uiteindelijk weiger, ook al staat die rechter daar, of jij, eigenlijk voor ja. mij of u voor mijn deur met uh, die uh, met dat vonnis van die rechter ik betaal niet ja. uh, dan moet uiteindelijk gewoon het bedrijf waar ik iets heb gekocht betalen nou, als deurwaarder kunnen we nog wel wat meer dingen ondernemen. We kunnen bijvoorbeeld naar een werkgever gaan en dan beslag op het loon leggen, op het salaris. En dan wordt er een deel ingehouden en dat gaat rechtstreeks naar de deurwaarder ter voldoening van de schuld. Ja. Um, kan ook op een uitkering. We kunnen ook bijvoorbeeld beslag leggen op de inboedel of als je een koophuis zou hebben. Maar stel nou dat het iemand is die een belastingsschuld heeft, van, ik noem maar 20.000 euro. En het is een bijstandsmoeder en, en die ja, lost dat met 20 euro in de maand uh, af. Ja, dan kan je heel lang wachten. en Ja, ja dan zijn het. vragen. Halen, nou, dan kan hij oninbaar bestempeld worden. Ja, um, ik begrijp eigenlijk dat u dus inderdaad voor ons, de burgers het, uh, ja, het uh, democratische van ons land in protest komt. Hij pro gaat protesteren, eigenlijk niet uit eigen belang. Nou ja, wij hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel als rechtsdeurwaarder, absoluut. Ja, want dat vak hè, dat heeft natuurlijk helemaal geen positief imago. Iedereen denkt, oh, ik moet geld betalen en dan staat ja. u daar voor die deur. Ja. Ja. Waarom bent u dat ooit geworden? Nou, dat is een hele goede vraag. <laughs> dat ik uh, in de pubertijd dat heb ik ook altijd heel hard geroepen van... nou, deurwaarder, echt, dat, dat ga ik nooit doen. En ik uh, had het vak enigszins meegekregen, omdat mijn vader ook gerechtsdeurwaarder is. Aha, En dat zat in de genen. Ja, nou ja, misschien toch wel een beetje. Ik vroeg altijd van, nou, pap, wat doe jij nu ja. eigenlijk? Wat, ja. Uh, ja, en inmiddels snap ik ook wel, dat vak is zo veelomvattend. Dat kan je ook niet even uitleggen. Maar ja, als puber zijn denk je, nou, ik krijg zo'n vaag antwoord. Dat is dus helemaal niks. En vervolgens uh, was het als bijbaantje, uh, heb ik wat archiefwerk gedaan. Ja. En uh, wij werken overigens nog steeds voor, uh, voor het CEB, in de verkeersboetes uh, voor. En um, ja, die, die dwangbevelen, die ging dan innen. En wat ik me nooit zo gerealiseerd had... is dat je ook wel heel maatschappelijk bezig bent. Uiteindelijk probeer je toch mensen die schulden hebben... om die tot een oplossing te brengen. Zodat ze aan de ene kant hun schuld voldoen... en aan de andere kant ja, daardoor gewoon de opdrachtgever ook, ook betaald krijgt. Dus ja, er zitten zoveel facetten aan. En geen dag is hetzelfde op kantoor. En natuurlijk, we maken minder leuke dingen mee. Maar ook hele leuke dingen. En het, het is gewoon altijd boeiend. En noemen ze iets leuks en straks iets niet leuks. Um, ja, het leukste geval wat ik zo uh, in mijn gedachten krijg... is ja. dat we één keer uh, voor een opdracht het was, was een bank. Um, die mevrouw die moest nog geld krijgen. Die had ooit zijn een rekening daar gehad. En door omstandigheden was die verhuisd en weggeraakt en alles. En die hebben we toen getraceerd voor de bank. Dus toen kwam de deur waar de geld brengen. Dat was wel uh, even de omgekeerde wereld. Ja. Ja, goed, dat, dat gebeurt natuurlijk niet zo heel vaak. Maar ja, dat zijn wel, wel hele leuke dingen. Ja, dat begrijp ik. En een minder leuk verhaal, want dat zegt u ook. Dat maak je ook mee. Ja, ja. Ja, het, het, het heftige zeg maar, wat ik persoonlijk zelf heb meegemaakt... toen was ik nog incasso-medewerker. en um, Toen was iemand aan de balie, die, die kon ik zeg maar, niet tot rust brengen. Ik was toen ook nog vrij jong, dus inmiddels ben ik wat meer ervaren... in mijn communicatie, laat we zo zeggen. <laughs> maar die meneer heeft toen met zijn vuist op, de, uh, ja, op het glas geslagen van de balie. En dan is er zo'n zo wand daartussen. Ja, en Toen kwam dat glas uh, over me heen in de, uh, en door mijn haar. En toen, dus hij kwam echt door de ruit heen. En dat was wel vrij heftig. Ja, ja. dat was één. En hoe reageerde u? Ik werd heel boos. Wat doe je nou? nou? En vervolgens, hij is weggerend. En hij is beneden met een bebloede hand uh, ja, gaan zitten. En uh, ja, dat is vervolgens is dat achteraf wel, wel, wel netjes opgelost. Hij heeft de schade ook vergoed daarvoor. Maar ja, dat was gewoon niet prettig. En dat uh, ja, is uiteindelijk ook, ook de emotie geweest, snap ik, van, uh, van zo'n manier. En, en het kan wel eens gebeuren dat dat hoog oploopt, ja. ja. Dat, dat hoort een beetje bij. Maar goed, u staat daar voor die deur. Niets vermoedend doet iemand de deur open. Ja. En daar staat u en u zegt, ik ben gerichtsdeurwaarder. Ja. Goedemiddag. Ja. En ik kom uh, kijken hoe ik bij u uiteindelijk uh, ervoor kan zorgen... dat u uw geld gaat betalen. Ja. Hoe, hoe pakt u dat aan? Zeg eens even, wat voor toon u dan aanslaat? <laughs> nou, dat, dat, dat heb ik dan ook wel redelijk van mijn vader meegekregen. Hij zegt altijd, als je aanbelt... dan moet je doen alsof je de 100.000 komt brengen. Ja. Dus ik sta met een grote glimlach aan de deur. En uh, nou, goedemiddag, Leonie Snijder, deurwaarder. En uh, ja, ik heb hier een dagvaartje... Want er is een kwestie nog niet opgelost, bijvoorbeeld. En dan, oh jee, of ja, dat, dat weet ik. Of uh, ik wachtte dat u lang zou, zou komen, hebben we ook wel eens gehad. En dan van, joh, regel het nu even. Want anders worden die kosten weer hoger. En dan, ja, ja, ja. En, dan... en, en vaak wordt het ook wel geregeld. En het zijn maar ja, een paar gevallen die echt heel ver doorgaan... tot bijvoorbeeld een beslaglegging of een uitzetting. Mm -hmm. Maar ja, heel veel kunnen we oplossen. Ja, want omschrijft dat u zo iemand die dan uh, naar u kijkt... en denkt, no way dat ik dat ga betalen. Wat gebeurt er dan? Ja dan wordt die deur in uw gezicht dichtgeknald. Ja, dat kan. Dat gebeurt wel eens? Nou ja, ja... Het is, het is wel eens voorgekomen. En dan uh, ja, is dat zogenaamde weigering. En dan heb je een heel mooi relaas mag, wat je gaan uit mag schrijven. En dan uh, moet je kijken of het enigszins veilig is... om die envelop nog door de brievenbus uh, te doen. Ja. Want het ligt aan de situatie. Als het echt um, uit de hand reikt te lopen... is echt uh, dat je voelt van nou ja, dit, dit gaat hier fout. Zeg dus zeggen we ook tegen de deurwaarders. Van, nou, neem gewoon afstand. Uh, probeer het nog op te lossen. Maar op het moment dat het echt ja, agressief is om jou ergens toe bewezen... Uh, ga gewoon weg. Komen eventueel later met politieassistentie terug. En politie ja. werkt over het algemeen heel goed mee. Daaraan. Maar goed, u komt natuurlijk ook inderdaad bij schrijnende gevallen, hè, die u zelf net schetst, bijstandmoeders, die al helemaal niet rond kunnen komen. En die denken ja. oh, die, die nou ja. oh dat ga ik niet betalen, dat kan helemaal niet. En dan komt er een, een bedrag bij. Ja. En nu dus, als die kabinetsplannen doorgaan, komt er nog een veel groter bedrag bij. Ja. Die schrijnende gevallen, ja. die, die moeten u ook ongelooflijk met u, moet u raken. Ja, aan, aan de ene kant zie je natuurlijk best wel uh, veel ellende. En aan de andere kant, in Nederland hebben we zaken wel heel goed geregeld. En zijn er best wel veel instanties die hulp kunnen bieden. Uh, waaronder schuldhulpverleningsinstanties. En ja, dat kan je via de gemeente wel terecht. Dus uh, heel vaak bewegen, proberen de mensen ook wel die kant in te bewegen. En, ja, dan kan er toch wel een oplossing komen. Dus als het uiteindelijk allemaal niet lukt, ja, dan, dan ligt het toch ook wel, uh, wel aan de mensen zelf. En ik als deurwaarder kan in ieder geval gewoon s'nachts normaal slapen. Omdat ik weet, wij hebben er alles aan gedaan om het op te lossen. Ja. Ja, en, en op een gegeven moment is het ook klaar. En, en dan moet iemand of zijn huis uit. Of ja, dan is er een beslaglegging met een verkoop. En ja, dan hebben we in ieder geval alles geprobeerd. En um, de financiële crisis, die hebben we natuurlijk ook nog. Ja. Leidt die ook tot extra hoge uh, schulden? Ja, we zien de gemiddelde hoogte van de schulden wel wat toenemen... Um, maar op zich, qua hoeveelheid, valt dat heel erg mee. En ik denk zelf, misschien dat de mensen in Nederland. Ja, iedereen weet natuurlijk, van het zijn economisch zware tijden. En ja, we moeten misschien wat meer op, op het geld passen. Misschien zijn we ja, toch wat voorzichtiger daarin geworden. En ik denk over het algemeen dat er gewoon heel verstandige mensen in Nederland uh, zijn. En is er genoeg aanwas van nieuwe deurwaarders? Ja. Ja, de, de deurwaardersopleiding is een heel specialistische opleiding. Een hogeschool Utrecht, die uh, levert uh, elk jaar weer uh, nou, zal het zijn, een student of veertig af... op de zo'n 600 deurwaarders die in Nederland rondlopen. Dus uh, met z'n allen bedienen we de markt, ja. Maar goed, uh, de toekomstige schuldenaars, voor hun is het dus ook belangrijk... dat u uh, morgen naar Den Haag gaat. Absoluut. U gaat met een heleboel collega's? Dat hoop ik. ik en uh... heeft u al een mooie slogan in het hoofd? <laughs> Nee, daar zal ik vanavond nog even hard over nadenken op weg naar huis. Dat, uh... Maar in ieder geval, uh, hou het recht betaalbaar. Dat lijkt me een hele mooie. Ja, u vindt dat het recht onbetaalbaar wordt op deze manier? Op deze manier zeker, ja. Goed, heel veel succes morgen. Dank en, je En um, nou, hartelijk dank voor dit gesprek. Ik sprak met Leonie Snijder, gerechtsdeurwaarder dus. En uh, morgen demonstrant is ze tegen de plannen van het kabinet... om uh, de griffiekosten te verhogen. Dank. Ja, dit was hem weer. Twee dingen voor vandaag. En morgenavond, woensdag is het dan, vanaf 8 uur... dan is Max er uiteraard weer met uh, twee nieuwe dingen. En dan zit hier Alice de Bruin, mijn collega. Op onze site kunt u uh, een reactie achterlaten als u dat zou willen. En ook gesprekken terugluisteren. Niet alleen deze van vanavond, maar uh, van alle van de afgelopen maanden. tweedingen.nl En straks, zoals gebruikelijk uh, BNN Today, Willemijn Veenhoven... het is dinsdag, wat brengt de dinsdag? Nou, uh, het laatste nieuws heet van de naald. Oh, wat, wat, wat? Dat RTL-nieuws, uh, uh, die bericht ja. dat een faillissement van Griekenland onafwendbaar is. Oh. Daar gaan we het uh, meteen even over hebben. Zometeen aan de kop van de uitzending. Um, en we hebben het ook onder andere over dat onderzoek uh, van uh, het grote drugsonderzoek. Nederland is nog steeds uh, nou ja, koploper in excessieproductie. productie. Hoe kan dat eigenlijk? En waarom zijn we daar zo goed in, tussen aanhalingstekens? Dat allemaal en nog veel meer na het nieuws van half negen met Herman Vriend. En hij schrijft nu aan. Radio. Goeie avond. Goeie avond. Ik ga maar gewoon beginnen, ik heb geen geluid. Minister Kamp en de Sociale Partners zijn akkoord met het verhogen van de pensioenleeftijd na 67 jaar. Kamp zei dat na overleg vanmiddag met de werkgevers en bonden. Advocabel en FNV-bondgenoten blijven tegen het pensioenakkoord. Ze zeggen dat er geen akkoord is als de twee grootste bonden tegen zijn.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 De slachtoffers hebben een klacht ingediend bij het internationaal strafhof in Den Haag. Ze beschuldigen het Vaticaan ervan dat het een netwerk van seksueel misbruik in stand heeft gehouden. En DJ Jeroen Verinkel van Q-Music heeft al bijna 50.000 euro binnengehaald... met zijn actie voor het KWF-kankerfonds. De DJ starten vanmiddag spontaan met inzamelen... aan aanleiding van de diefstal van de inhoud van 500 collectebussen. Die werden afgelopen weekend in Den Haag opengebroken. En dat is het nu op dit moment. Het was allemaal te verstaan. Mooi zo. <laughs> Dankjewel, Herman. Hoi. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 13 september, iets na half negen. Goedenavond. Het ministerie van Financiën die denkt dat een uh, faillissement van Griekenland onafwendbaar is. Bronnen melden dat aan RTL Nieuws. Zometeen meer daarover. Uh, Nederland voorziet nog steeds heel Europa van excessiepillen. Zometeen hoor je waarom wij zo goed tussen aanhalingstekens zijn uh, in pillen maken. En nabestaanden van 9-11 doen goede zaken deze dagen. Ze vragen namelijk flink wat geld aan journalisten om hun verhaal te vertellen. Na 9 dan praat ik over deze 9-11-industrie met amerika correspondent Michiel Vos. En Aad Auwburg, die is de Nederlandse Donald Trump. Zometeen is, is hij de gast hier. En onze Joris Kreugel, eerst eventjes, die is in Tilburg vanavond. Hier staan meer dan 100 pianos op straat. En het is echt geweldig, want als je een beetje kan spelen... kun je er gewoon achter kruipen en riedelen maar. En daarnaast, het is ook nog mijn favoriete instrument. Dus ik loop hier heel vrolijk door de straten. Ja, zo meteen. Doe deze topics na 9 met Luc Ikink. Maar eerst natuurlijk een update. Moment nieuws over de pensioenen. Er is akkoord over... Nou, er is akkoord tussen... Uh... Er is een akkoord. <laughs> Verder nieuws over scootcontroles en een hip speeltje voor de eerste Kamerleden. U hebt het vingertje ertussen en dan verschijnt de agenda van die vergadering. Mega sexy speeltje is dat zo meteen. Meer na 9 uur. Maar eerst het sportnieuws als altijd op dit tijdstip. Henry Schut, goedenavond. Goedenavond. De Champions League Circus gaat weer van start... met een prachtige officie op de eerste speelavond van de groepsfase. Barcelona neemt het in eigen stadion meteen maar op tegen AC Milan. Frank Wilaert, uh, Milan uh, moet het doen zonder slaat aan Ibrahimovic. Hoe wordt dat opgelost? Ja, dan zet je daar gewoon pato neer, een Braziliaans Clans, international. Ja. ja, dat hoeft niet zo'n heel groot probleem te zijn als je zo'n grote club bent als AC Milan is. En het aardige is dat Clarence Seedorf daar ook gewoon in de basis staat, net als Mark van Bommel. Dus dat is de Nederlandse vertegenwoordiging bij Milan. Daar zit overigens Emanuelson op de bank. Clarence Seedorf, de speler waarvan we vorig seizoen allemaal dachten toen uh, Milan werd uitgeschakeld in de Champions League. Nou zal het wel gedaan zijn met zijn internationale voetbalcarrière. Althans, hij zal geen Champions League meer gaan spelen. Daar leek het allemaal een beetje op. Maar hij staat vandaag gewoon weer in de basis. Als het circus dit jaar weer opnieuw begint. En wat een affiche, want je mag zomaar starten tegen Barcelona. En uh, ja, daar staat natuurlijk gewoon Messi in de basis, Iniesta in de basis. Allemaal jongens die afgelopen weekend tegen Real Sociedad lekker op de bank zaten. En uh, dat allemaal rustig is bekeken. Maar vandaag, als het er echt om gaat als uh, de grote jongens aan bod mogen komen in de Champions League, dan zijn zij er allemaal bij. Het zijn twee ploegen die al drie keer het grootste toernooi uh, in Europa hebben weten te winnen. En ze gaan het natuurlijk uh, proberen allemaal nog een keertje te doen. Het zou uniek zijn als het uh, Barcelona twee keer achter elkaar lukt. Dat is nog nooit een club in, uh, de Europa, in Europa gelukt om de Champions League twee keer achter elkaar te winnen. Het zou Barcelona dit jaar zomaar eens kunnen gebeuren. En Ibrahim Afellay, Frank op de bank? Affalay zit op de bank bij Barcelona inderdaad. Hij is er wel bij. Hij was er ook afgelopen weekend niet bij tegen Real Sociedad, maar vandaag mag hij om te beginnen van de bank toekijken. Oké. Okay. En die houtkamp volgt voor ons alle andere wedstrijden in het vandaag opgerichte matchcenter. Uh, Andy, welke duel springen er nog meer uit? Wedstrijdje in België geloof ik ook hè? Ja, nogal. Racing Genk tegen Valencia. Mario Been, die daar uh, trainer is bij Racing Genk. Leuk dat hij uh, meteen in de Champions League debuteert. Ik zit hier trouwens op de redactie met teletext internet, Twitter... en onze eigen redactie natuurlijk uh, om me heen. Dus alle laatste nieuwtjes uh, krijgen we het eerst op de radio. En dan volgen we met name de andere wedstrijden. Uh, en daar weer de belangrijkste van. Chelsea-Bayern Leverkusen. Uh, bijvoorbeeld Ballack terug in Londen. Uh, via bij Chelsea gespeeld. Nu bij Bayer Leverkusen. Racing Genk-Valencia in diezelfde. De groep E met Mario Been. En uh, Borussia Dortmund tegen Arsenal in groep F. Dat is ook een hele interessante wedstrijd. Robin van Persie in de basis uit bij Dortmund. Acht wedstrijden in totaal. Andy en Frank houden ons de komende uren op de hoogte. En de afloop straks tussen 10 en 11 in langs de lijn. Dan is er nog wielernieuws. Lars Boom heeft de derde etappe van de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Op de streep in Stoke-on-Trent... liet hij zijn ploeggenoot Michael Matthews achter zich. En Boom nam met die zegen ook de leiderstrui over... van de Brit Mark Cavendish. Dat was het. Dankjewel, Henry. Radio 1. PNN today. Het ministerie van Financiën ziet het faillissement van Griekenland als onafwendbaar. Samen met de Nederlandse bank, Duitsland en de Duitse bank zouden ze zich op dat faillissement voorbereiden. Dat men meldt althans RTL Nieuws vanavond. Roland Koopman, die is van RTL Nieuws. Roland, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe weten jullie dit? Vraag ik me dan af. De ja. eerste. Via, via zeer, uh, zeer betrouwbare bronnen, zoals dat uh, heet in de journalistiek. En ja. uh, dat ge gecheckt en gedubbelcheckt. Uh, veelzeggend was overigens uh, wel het interview dat uh, minister De Jager gaf vanmiddag... Uh, het wekelijks gesprek met uh, de minister van Financiën op RTLZ. Uh, hij had kunnen zeggen op de vraag van houdt u rekening met een, met een faillissement van Griekenland... Uh, van ah, ik ga er niet op speculeren, ik geef geen commentaar, maar wat zegt hij... Wij werken aan scenario's over alle denkbare en ondenkbare scenario's. Daar werken mm -hmm. wij aan. Dat werken wij. Dus, ook ja, dus ook een faillissement bedoelt u daarmee? Uh, precies. Ja. Dat zegt hij niet, want dat mag hij niet zeggen. Want dan, uh, het uitspreken dat is al de halve weg genomen, zeg ja. maar. Uh, maar hij geeft wel iets aan. Dat het een mogelijkheid is. Ja, en, dat, en, ja. de, en DNB, de Nederlandse Bank, zegt hetzelfde. We zijn alle, alle soorten scenario's aan het doorrekenen, dus ja. ook een faillissement. Dus ook een faillissement. Aan de ene kant denk je van ja, natuurlijk. Natuurlijk moeten instanties dat wel doen. Uh, we hebben de afgelopen jaren wel geleerd dat je uh, ook met ondenkbare scenario's. Uh, in de financiële markten uh, en de financiële wereld rekening moet houden. Uh, maar dat dit zo duidelijk gecommuniceerd wordt op dit moment. Uh, ja, dat kun je veel ja. te noemen. Nou, nou, zeggen jullie als RTL gewoon letterlijk. Ik lees het hier van de website. Financiën. Punt, Griekenland gaat failliet. Uh, nou, vertel maar even. Wat gebeurt er dan? Hoe gaat dat dan? Nou ja. De, die vraag kreeg ik net ook in de, in de uitzending uh, van het nieuws. De, de, de groot, het grote probleem is, dit is zo uniek, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Een land dat failliet gaat in een muntunie, in de eurozone. Daar zijn geen regels voor, er is geen richtlijn. Wat je in ieder geval wel zult zien is dat uh, allerlei internationale organisaties... het IMF is daar uh, bij uitstek geschikt voor, mm -hmm. uh, bovenop zo'n land springt... en zich overal mee gaat bemoeien. Uh, vooropgesteld dat de regering van dat land uh, dat wil... Hè. Uh, en uh, ja, er zullen meteen noodkredieten worden verstrekt, toch weer opnieuw. Uh, er zal ook worden gesproken met banken die hun verlies moeten nemen uh, op uh, geld dat ze op de aan de Grieken hebben uitgeleend. Mm -hmm. uh, die, die banken wordt gevraagd dat opnieuw te doen, dus opnieuw risico te nemen. Alleen dit keer zal de Griekse regering onder volledige curatele staan... van, uh, van het Internationale Monetair Fonds. Met andere woorden, iedere cent die ze uitgeven, die, uh, die zal moeten worden verantwoord. En ook Europa gaat zich hier natuurlijk mee bemoeien, want het is wel een euroland. Dus uh, dat kun je in ieder geval wel doen. Ja, ja. En, en je zegt banken moeten hun verlies nemen. Er zetten natuurlijk ook Nederlandse banken bij, die daar heel veel geld hebben uitstaan. De Nederlandse staat. Ja, nou, even, even dan de vraag altijd, wat gaat het dan ons kosten op dit moment, denk jij? Nou, we, we, we, we hebben een tijd terug uh, bij RTLZ een, een rekensommetje gemaakt op de achterkant van de sigarendoosje uh, bij wijze van spreken. Uh, daar, toen kwamen we op een bedrag van iets meer dan 12 miljard. Uh, dat is samengesteld uit directe schade die we uh, leiden door middel van handel. Mm -hmm. uh, we hebben inmiddels meer dan 3 miljard aan uh, uh, leningen voor de Grieken uh, gegarandeerd. Dus dat geld hebben we ook kwijt. En bovendien, de Europese Centrale Bank heeft heel veel Griekse leningen opgekocht. Ja, als die niks meer waard blijven, dan zit de, de, de, de, de Europese Centrale Bank dus met... Uh, allerlei waardeloze stukken. En ja. daar zal Nederland dan een deel van uh, de rekening voor krijgen. Maar goed, in ieder geval zo rond de 12 miljard, denk jij. Da dat, was, dat was onze inschatting toen. Ja. Ik weet niet wat de situatie op dit moment is. Even nog één vraag voordat je je kinderen volgens mij in bed moest zitten. Ja, tappen. ik zit in de auto met een, met een klein kindje achterin. <laughs> en uh, ja, die heeft zijn eigen, zijn eigen agenda. <laughs> nog even één vraag dan. Um, gaat Griekenland dan nu uit de euro of worden ze eruit gezet? De, uh, Formeel kan Europa een land niet dwingen om de eurozone te verlaten. Dat is aan de Grieken zelf. Ja, Dat wil, dat wil Rutte natuurlijk graag, dat dat wel kan. Ja, natuurlijk, want er ben je van het probleem af. Althans, dat denkt hij, maar als de Grieken de eurozone verlaten, dan blijft het probleem bestaan. Het is aan de Grieken en die zullen de afweging moeten maken of het gunstiger is om door te gaan met de eigen munt. Ze zullen dan toch zaken moeten doen met Europa en misschien is het wel veel te duur voor de Grieken om een eigen munt in te voeren. Um, of dat ze in de euro blijven. Maar je kunt je voorstellen dat uh, bij zo'n eventueel faillissement een heel onderhandelingsspel ontstaat. Mm -hmm. uh, want bepaalde partijen zullen toch hun geld blijven opeisen. En in dat onderhandelingsspel zal misschien wat worden toegegeven. Waarbij aan de Grieken de eis wordt gesteld van nou, maar dan moet je wel de eurozone verlaten. En dat dat dan misschien alsnog gebeurt. Het is allemaal buitengewoon uh, schimmig wat er gaat gebeuren. Dit heeft ook gevolgen voor de beurzen, voor onze pensioenfondsen. Nou noem maar op, het, het, het kan heel groot worden in potentie. Um, dus ja, het, het, we leven in een spannende tijd. Ik ja. hoop dat het niet gebeurt voor de Grieken, maar misschien is het onafwendbaar. Ik weet het niet. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog alle gevolgen voor alle andere landen... Waar het nu, uh, niet al best, uh, die er nu niet al te best voor staan. Maar daar gaan we het uh, op een later moment over hebben. Ja, ja, hoor. nu alleen even dit, uh, dit uh, snelle nieuws. Dankjewel, je Ronald Koopman. Succes met je kinderen. Ja, Oké, okay, ja hoor, dankjewel. je. Doeg. Dag. Zometeen, Nederland is nog steeds nummer 1 ecstasy-producent.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 Special Birds. BNN. today. Willemijn Veenhoven. Nederland voorziet heel Europa van ecstasypillen. Dat blijkt vandaag uit het jaarlijkse drugsrapport van de Verenigde Naties. Um, nou ja, dat is al jaren zo. Sinds uh, eind jaren 90 is Nederland heer en meester in het vervoeren en ook in het maken van ecstasy. De vraag is hoe komen we toch aan deze dubieuze eer? eer? Ton Nabbe is drugsonderzoeker aan de UvA. Ton, goeienavond. Ja, goeienavond. Ja, Nederland maakt en exporteert de meeste ecstasy in Europa. Um, die drugs worden hier gemaakt, worden dan vanuit hier weer doorvervoerd. Waarom zijn we daar eigenlijk zo goed in? Omdat we het al jaren doen. En omdat uh, de bestrijding kennelijk niet in gelukt is om, uh, om dat te veranderen. Er worden in Nederland uh, ongeveer elk jaar uh, zo'n tien uh, laboratoria opgerold. Van groot tot klein. Mm -hmm. Meestal in uh, Brabant en uh, in het oosten van het land. En hoeveel zijn er, Daar denk zit, je, zit traditioneel. Nou, nou ja, als er tien opgerold worden, dan zitten er wel meer. Je moet niet je, het zijn geen fabrieken, hè. Het is het, is, het zijn kleine wat middelgrote productiecentra... die ook niet continu uh, pillen aan het draaien zijn en poeiers aan het maken. Maar nee. dat wordt gewoon in, uh, in, in, in korte periodes wordt dat, uh, wordt dat gedaan. Soms zijn de labs ook uh, mobiel. Maar er verdwijnen de tien per jaar, maar dan, dan zijn er nog 10, 20, 30 over? Of ja, er komen natuurlijk ook telkens weer bij. Dat ja. is eigenlijk al, al sinds de jaren negentig is dat zo. Ja. Maar nou, nou weet de politie dat heus ook wel dat wij heel goed zijn in excessie maken en uh, distribueren. Ja. Waarom is de politie. Nederland daar dan niet wat alert op. Nou, ze zijn wel alert, maar het heeft ook met capaciteit te maken. Kijk, de drugstrijd valt niet te winnen. Laten we daar du duidelijk over zijn. En als ik het rapport waarnaar je verwijst... Uh, van de United Nations Office and Drugs and Crime... dus een hele, een hele mm. lange uh, woord... maar dat, dat, dan word je er niet echt blij van als je dat ziet... Uh, dat het globaal uh, toch alleen maar zich verder aan het verspreiden is... Ja. ondanks alle inspanningen die er zijn. Maar is dus, dat ook de reden dat de Nederlandse politie denkt... Die, weer, die war valt toch niet te winnen... wij ons nou, ons lekker op terrorisme en andere m, zaken? Nou, dat zullen ze nooit zeggen. Wat je natuurlijk wel ziet is dat... Uh, bij de capaciteit die je daar hebt... moeten natuurlijk ook uh, prioriteiten gesteld worden... En, uh, we zijn uh, in de jaar, eind jaren negentig onder andere door druk van andere landen. Uh, hebben we ons meer ingespannen. Het samenspannen tegen ecstasy. Uh, waarin dus gewoon uh, wel wat, wat, wat, wat meer inspanningen zijn verricht. Om, ja. dat, uh, om, om dat aan te pakken. Maar ja, uiteindelijk verdwijnt het niet. Nee. Uh, er wordt er ook gewoon prioriteit gesteld dat bijvoorbeeld een deel van de politie naar nou terrorismebestrijding gaat. Dus zo wordt dat natuurlijk ook elke keer opnieuw afgewogen. Ton, kom zo bij je terug. We gaan even naar Frank Wilaert, Er is gescoord bij Barcelona AC Milan. Ja, Ongelooflijk, wat een enorme bliksemstart van de Champions League dit jaar. En Pato, de man die uh, Ibrahimovic moet doen vergeten, die doet dat onmiddellijk in de eerste minuut voor AC Milan. Hij komt helemaal zelf dwars door het midden, door de defensie van Barcelona heen. En zet AC Milan in Barcelona op 1-0. Dankjewel, Frank Wielaard. Gaan we terug naar Tom Nabbe, drugsonderzoeker aan UvA. We hebben het erover, uh, Nederland nog steeds nummer 1 in ecstasy produceren in Europa. Je zei net van, ja, um, we doen het al jaren, daarom zijn we er goed in. Ligt, heeft dat ook mee te maken de ligging van Nederland? Ja, tuurlijk. Ja, nee, dat is ook, uh, we zijn een handelsland. We hadden vroeger al de Nederlandse cocaïnefabriek, 100 jaar geleden. Daar ja. zijn we ook behoorlijk rijk van geworden. Uh, we hebben de opium hebben we in de handel gezeten. Amfetamine hebben we tot in de jaren zeventig uh, uh, uh, veel kennis mee verworven. We hebben natuurlijk een enorme uh, uh, strategische ligging met een grote haven. Er komt uh, niet alleen veel aan en er wordt geëxporteerd... maar er zit ook heel veel transito tussen. Dus het kan ook best zijn dat je ook partijen uh, drugs tegenkomt... die bijvoorbeeld van... Uh, ja, van, van, van Zuidoost-Azië naar Guatemala gaat, en wat hier langs komt, wat dan in beslag genomen wordt. Dus dat is een enorme, die hele globalisering van die drugs, dat is natuurlijk, heeft natuurlijk enorme proporties aangenomen. Ja. Dus ja, en daar liggen wij redelijk centraal in. Dus het komt allemaal voorbij hier. Als je nou bedenkt dat, dat Nederland daar de grootste in is in Europa... Um, toch blijkt dat de markt voor Nederland, uh, voor ecstasy, die groeit niet echt. Nee. Hoe je moet Nou, het, het, de rapportage waarna hij verwijst gaat over amfetamine en ecstasy. Nou, is ecstasy wel een amfetamine-achtig middel, maar wel een iets andere werking. De gebruikers die dat allebei kennen, die zullen dat beamen. Maar de amfetamine-markt wereldwijd is vele malen groter. En dan heb je het over, en over, speed, je, en over... Ja, nou en ja, amfetamine Speed is een populaire naam voor amfetamine. Ja. Maar er wordt zelfs in Soliabie wordt er amfetamine gebruikt. In, in zuidoost azië Cambodja, Burma... zitten een aantal grote productielabs. Crystal Meth uh, ook Crystal Meth op. wordt ja. daar gemaakt. Mexico, niet te vergeten. Dus uh, da, da wordt, uh, in feite wordt er overal op de wereld... in alle vijfde continenten uh, wordt er uh, wordt de amfetamine gemaakt. En wordt er ook in beslag genomen. En als je kijkt naar de ecstasy-productie... dan is dat vele malen minder. En dan zit het vooral in Europa. En dan met name in, uh, in nederland België en Polen. En die verzorgen dus vooral de, de Europese markt. Ja, dus je zegt, die, die markt van de amfetamine... en vooral dus Speed en Crystal Matte, die wordt enorm snel veel groter... ook in, in Zuid-Azië, ook ja, in Afrika. De, ja, en je moet niet vergeten... Die amfetamine, die amfetamine markt is al 80 jaar oud, hè? Dus er is al 40, 40 jaar is amfitamine gewoon als geneesmiddel op de markt gebracht. Globaal. Ja. Zijn er oorlogen meegevoerd? Dus dat, dat is eigenlijk toch al een hele oude markt. En dat is gewoon door de ja, doordat het illegaal is geworden en opeens niet meer verkocht mag worden door de door de farmaceutische industrie, zijn dus de criminele netwerken erop gedoken. Met grote winst natuurlijk. Ben je nou stiekem als drugsonderzoeker een klein beetje trots op, dat wij nog steeds. Uh... Koning zijn in exclusieve nou, productie? Nee, ik ben geen trots op uh, op absoluut niet. Dat niet, goed. Ton, nee. nou, moet ik zeggen, nou, we drugsonderzoek ja. aan de Uva, dank je wel. Ja, oké. Okay. Radio The BNM today. Gaan wij verder met, ja, waar gaan we mee verder? Moet ik wel het juiste blaadje voor mijn huis hebben? Ja, um, zo meteen. Um, durf te vragen, dan uh, geven we altijd antwoord op een vraag via Twitter. De vraag is: wat moet je aantrekken als er smart casual dress code op de uitnodiging staat? En Ruben Nicolai en topondernemer Aad Ouborg, die zijn na 9 gasten maken samen het programma Top Manager gezocht. Maar eerst dan nu de dag van Joris Kreugel. Return of the Pink Panther. Uh, ja, het is een van de drie melodietjes die kan op de piano. Uh, Chopin, de Furelize en een hele oude Golden Order van Archie Bunker met All in the Family. Die bespaar ik jullie, maar piano, dat vind ik eigenlijk zo'n beetje het mooiste instrument wat er is. En hier in Tilburg staan er meer dan 100 op straat. Gewoon, je kan erachter gaan zitten en spelen zoals hier op het station. En iedereen kruipt erachter die maar een klein beetje kan spelen. Ik word hier helemaal blij van. En ik heb je al even zien spelen, dus dat moet volgens mij ook voor jou echt één groot feest zijn. Ja, dat is te gek, hè. Op elke straathoek staat er eentje. Wat heb jij met piano's? Ik speel graag piano, ik speel veel piano. Ik ben muziekdocent, ik ben pianist, ik ben muzikant. En uh, ja, daar gaat je hart sneller van slaan natuurlijk. Dat is uh, te gek. Maar je ziet iedereen wel van een afstandje even, even staan kijken, even genieten. Iedereen heeft een rol van het, is, ja, het is leuk. Gitaar neem je makkelijk mee, maar een piano gewoon in het straatbeeld is hartstikke gezellig. Het is super gezellig, maar ja, de pianos je houdt buiten, houden die natuurlijk niet een paar weken. Er staat het publiek. Oh, het, is, het is geweldig, dankjewel. Willen jullie wat horen? Bill Winters. Mijn repertoire is zo beperkt. We wilden nog de hele avond doorgaan jammen met tenminste Bram dan. Maar het is afgelopen. Ja, spijt me. Om tien uur is het afgelopen, van tien tot tien. Was jij het spelen? In, ja, in Tilburg. Geniaal. Dus, helaas. Je bent van de organisatie. Ik ben van de organisatie. Ja, wij hebben uh, 103 piano's neergezet in Tilburg. Maar dan vind ik wel dat je echt heel erg aan komt lopen, hup, die klep dicht en opbouwen. Nou ja, daar dus kan ik ook weinig aan doen. Tien uur is tien uur. Dat is de bedoeling. De bedoeling is dat mensen weer met elkaar in contact komen, dat ze met elkaar kunnen lachen en ondanks dat ze elkaar niet kennen, samen genieten van muziek, buiten. No. <laughs> heb je nou een sleuteltje? Ik heb geen sleuteltje van deze, nee. Anders wordt de buurt boos. Anders wordt de buurt misschien boos. Maar als er zo'n pianist achter zit, dan zal het dat, uh, dat nog wel even meevallen. Helaas. Morgen is er weer een dag en ze staan nog de hele week. In het kader van een festival? In het kader van een festival Incubate. Dat was een kunstfestival dat zeven dagen duurt. Muziek, dans, film, debat, van alles. Bram, is toch grappig dat die dingen eigenlijk helemaal ja, gewoon hier kunnen blijven staan... en niet gemold worden, hè? want ze staan hier al een paar dagen. Ja, maar er staan ook meer mensen naar te kijken en uh, omheen te kijken en te spelen. En dan dat de mensen andere bedoelingen mee hebben. Uh, iedereen is er echt van aan het genieten. Je wist niet eens dat zoveel mensen piano konden spelen, man. Uh, het lijkt wel alsof een half Tilburg uh, piano speelt. En een keyboardje thuis of een piano thuis. Elke piano is gewoon onder vijf minuten bezet. Door, door ja... Volgens van diverse diploma's. Wow. Ik vind het echt waar geweldig dat hier zoveel piano's gewoon op straat staan in Tilburg. En dat zou eigenlijk elke stad gewoon moeten doen. Het verbroedert en het is nog hartstikke vrolijk ook als je door de straten loopt. Gaan wij van Joris, waar je trouwens filmpjes van kan zien van Joris, heel leuk, BN2D.nl, gaan we naar de Sport Frank Wilaert, Barcelona AC Milan. 9 minuten onderweg Milan leidt door die vroege goal van Pato maar inmiddels hebben we wel het beeld nou in kamp nou gemacht verwachten als Barcelona aan het voetballen is namelijk dat Barcelona voornamelijk de bal heeft en uh, ja, heel veel probeert met korte combinaties uh, spelers vrij te krijgen voor de goal. Dat lukte één keer bijna toen Pedro werd gevonden. In eerste instantie uh, via net uh, achter de bal moest blijven op een uh, voorzet van uh, Dani Alves. Maar dat was uh, zeg maar een soort van uh, bijna kans. En veel verder is Barcelona in die openingsfase nog niet uh, gekomen. Abiati is nu alvast een klein beetje tijd aan het nemen. De doelman van uh, Milan met het uittrappen van de bal. Zoeken natuurlijk voorin naar Pato. En... En anders toch naar Casano om daar weer wat gevaar te stichten. De centrale duur achterin bij Barcelona. Is tenslotte niet echt gewend om daar gezellig samen te spelen. Want normaal gesproken mag je daar Piqué en Puyol verwachten. Tegenwoordig staan daar Busquets en Mascherano. De openingsfase, ja, met dank aan die vlotte goal van Pato, is dus eigenlijk voor AC Milan. Ook al heeft Barcelona in de eerste tien minuten verreweg, echt verreweg, het meeste bal gehad. Het is niet eerlijk. Hé hey Frank? Nee. Nee, nee, inderdaad. Tot, tot zo. Soms is voetbal niet eerlijk, maar Net nee. ja. zoals het leven. Nou ja. Goed, heb je een vraag op Twitter, dan zet je er hashtag durf te achter. Wij kiezen in BNN Today iedere dag een vraag uit die we proberen te beantwoorden. BNN Today. Hashtag durf te vragen. Het Amsterdam Laan vraagt. Wat is een smart casual dress code? Hashtag durf te vragen. <treef> vooropgesteld dat ik dresscodes eigenlijk een beetje bezogen vind want we zijn het een beetje kwijt en wanneer komt er een dresscode met come as yourself, maar goed Smart Casual is eigenlijk een soort vertaling van Tenute View, Tenute View is een hele ouderwense uh, ja, dresscode die al heel erg lang bestaat, dat betekent jasje, dasje. Want nou, men bij ze allen uh, een beetje tegen de maatschappij aanschoppen en die dasjes achterwege laten, hebben smart casual bedacht. Dat betekent eigenlijk een jasje met een net overhemd en, en bijvoorbeeld een donkerblauwe of een, of een nette jeans. Dat laten we gewoon vooral proberen de vertruiing tegen te gaan en uh, niet meer in een spijkerbroek naar de opera te gaan en niet meer met een korte broek in een restaurant te gaan zitten als je eet in een restaurant. Ook niet van een plastic bordje en het is een belediging. Voor de gastheer. Durf te vragen. Zometeen na negen, nog meer BNN Today. Onder andere natuurlijk Barcelona, AC, Milan blijven we volgen. En Ruben, Nicolai en Aad Oudborg zijn hier, je weet wel, die topondernemer van Prinses over een nieuw programma.